Dit is de podcast van het Bartimeus. I Ask vragenuur van vrijdag 28 april 2017. Dit vragenuur wordt op iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Wilt u podcasts downloaden van dit vragenuur of Deelnemen aan het Vraaguur of meer informatie... ...ga dan naar de website www.blinkmagazine.nl Blink Magazine, gespeld B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E Goedemiddag mensen, het is vandaag vrijdag 28 april 2017... ...en dit is het Bartimé's I Ask Vraaguur... Uh, ik heb vandaag geen apps voor jullie. Ik heb eigenlijk helemaal niks interessants kunnen vinden. Ik ga de microfoon loslaten voor iemand die een vraag aan mij heeft. Nou, ik kom net binnen. Uh, heb ik een vraag? Ja, ik heb wel een vraagje. En ik heb misschien ook nog wel een tip voor in ieder geval voor mensen die in deze buurt wonen. Uh, dus als dat mag toch? Jazeker, want ik, ik zit echt te springen om, uh, om mensen die uh, dit vraaguur met mij gaan vullen. Want uh, uh, jij ja, kwam naar binnen lopen, zoals ik aan het begin al zei. Ik heb geen leuke app kunnen verzinnen of vinden of uh, van, van horen zeggen, gevonden, gekregen, noem het allemaal maar op. Dus ik heb zelf heel weinig stof. En uh, ik zie inmiddels dat er al wat meer mensen binnen zijn, want het bleef heel erg stil. Dat zal ook wel met de meivakantie te maken hebben misschien. Maar uh, Ruud, uh, je bent dus van harte welkom. Ga je gang. Nou, heel lang geleden is in dit vragenuur een appje behandeld, iClean. Daar was ik nogal uh, blij mee. Want het was zo'n appje dat allerlei rotzooi van je iPhone afgooit uh, en dat scheelt weer in geheugenruimte. En toen ik nog een iPhone 4 met 8 gig had, was dat wel heel prettig. Maar nu uh, is het zo dat die app eigenlijk, uh, die is ken ik een tijd al niet bijgewerkt. En uh, ik krijg dus nu steeds de melding uh, dat die iPhone trager maakt. We hebben het vorige keer volgens mij over gehad. En mogelijk met een volgende update gaat die niet meer werken. Nou had ik hem laatst voor de iPhone van Inge nodig, want die was, uh, die was compleet in coma. Die van het ene moment op het andere uh, stopte die ermee, en ik had de indruk dat uh, door een of andere softwarefout de batterij in één keer werd leeggetrokken. Want als ik hem uh, een tijdje aan de lading. dan deed hij het gewoon weer. ...maar uh, ik heb hem inmiddels weer op de huppel, uh, ik heb een nieuwe, uh, hoe heet dat, uh, besturingssysteem erop gezet... ...en het lijkt nu allemaal goed te gaan, maar ik kan die rommel dus niet meer opruimen. Dan nou ben ik eens gaan kijken, uh, ik heb hier een app nu staan, Battery Saver, het lijkt erop alsof die hetzelfde doet, maar ik... Ik kan nog niet helemaal uh, inschatten wat, nou, uh, wat hij nou doet en wat hij nou niet doet. Ken jij hem toevallig? Nee, ik ken hem niet. Uh, maar die, die app iCleaner die zou in ieder geval nu nog moeten werken. Uh, is dat... Ik staat mij vaag iets van bij, dat, dat uh, draaide die op je iPhone of had je daar ook nog uh, een koppeling met de PC voor nodig? Nee, hij draaide alleen op de iPhone. Want ik heb zelf wel een app, uh, ik vergeet altijd hoe die heet, uh, iets van Memory Scan uh, of iets dergelijks. Um, ik ga, ga hem even opzoeken, een momentje. Ja, hij heet Memory and Disk Scanner. En um, die doet wel leuke dingen. En... Um, ik kan, ik kan hem wel even. Ik dacht dat we hem hier ook al een keer hadden gedaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En um, daar heb ik niet de mededeling van gekregen dat hij het niet meer zou doen, maar die ruimt ook het geheugen op. En je hebt een betaalde versie, die schijnt iets meer te kunnen, maar ik ben er nog steeds niet achter wat. Maar er is uh, ook een, een vrije versie, en als je zoekt op memory and disk scanner of zo, of memory, dan zul je hem wel vinden, want hij zegt hier alleen. Pagina 3 van Memory and Disk. Memory and home Disk, home disk home zegt hij. Home. En. Um, er is trouwens, als je, als je heel veel troep hebt of heel veel geheugen, is er dus wel een, een, een Titanic-truc, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of uh, mensen hier die truc kennen. Ik weet niet wat je bedoelt, nee. Volgens mij werkt het niet meer, Tom. Ik uh, zat er van de week naar te kijken, maar mij lukt het niet meer. Oh, het, het is bij mij nog één keer gelukt, maar het is ook weer een paar weken geleden toen wij het erover hadden. Dus uh, uh, dan zou je inderdaad nog Memory and disk Scan kunnen proberen. Om, ...om daar uh, wat ruimte mee te, te fixen... ...en die battery safe... Die, ...die zegt mij niks... ...want ik weet niet precies wat die doet... ...want gooit die dan, uh, stopt hij dan apps... ...die, uh, die, die te veel uh, stroom gebruiken... ...want je kan tegenwoordig wel... ...in de instellingen bij batterij ook zien... Wie er veel stroom gebruikt, hè, volgens mij. Ja, nou ja, je hebt, je hebt een heleboel van die dingen. Uh, oh. Want mijn broer die had het over uh, iets van battery inspector. Maar die dingen doen veel meer dan alleen maar uh, batterij doen. Maar die battery inspector, die werkte bij mij niet. Die, uh, die was ook niet meer uh, up-to-date. En deze battery saver heeft, uh, daar kun je inderdaad je batterijstatus tot in detail mee bekijken. Maar er zitten een aantal tabbladen op, onder andere ook memory en disk. En er staat zoiets van uh, clean junk, dus, uh, maar hij is daar heel snel mee klaar. Dus ik heb geen flauw idee en hij geeft allerlei uh, uh, statistische gegevens waar ik... Helemaal niks meer kan, want het zegt me allemaal niks. Dus ik vind het een beetje wazig. En, uh, maar goed, um, die uh, disk en wat zei je nou? Uh, memory en disk. Dat zou natuurlijk, die ken ik niet. Dus die kan ik natuurlijk. En ik neem aan dat die uh, ook wel uh, toegankelijk is. Dus die kan ik in elk geval wel eens proberen. Waarom niet? Ja, die is wel toegankelijk. En die, die battery saver, daar ga ik ook wel eens even naar kijken. Want. Je kan natuurlijk altijd als je niet helemaal uit die getallen komt die die noemt. Kun je dus eventueel uh, voordat je uh, zo'n programma gaat draaien in instellingen algemeen. En dan uh, gebruik of hoe heet dat tegenwoordig opslag. Ik vergeet altijd hoe dat heet. Waar je kunt zien hoeveel ruimte er in gebruik is. Door wie en, uh, en hoeveel ruimte er nog vrij is. Kijken uh, voor en nadraaien draaien van zo'n programma. Of je daar verschillen in ziet. Ja nee absoluut dat, uh, dat is waar. Nou ik ga me uh, in elk geval eens even zoeken. Eens kijken wat dat oplevert. Uh, dan had ik in het verlengde hiervan. Nog een tip. Want die, die uh, iPhone van Inge. Die, daar was echt iets mee aan de hand. Uh, er zit hier in Baren uh, Een winkeltje. Uh, dus er hoort ook een website bij. Daar kun je eens naar kijken. Die is uitermate... Uh, ...prettig toegankelijk, zal ik maar zeggen. Zelfs een afsprakensysteem dat je gewoon uh, kunt, uh, kunt invullen. Repair Today heet dat winkeltje. Zo heet die site ook, repairtoday.nl. Die jongen die is helemaal los op uh, Apple. Dus Mac, uh, iDevices. Uh, Hij doet er een beetje uh, Android naast. Maar dat is eigenlijk zijn core business is Apple... Die jongen die is echt goed uh, en je kunt een afspraak te maken en hij garandeert je dat je kunt wachten en met een gerepareerd apparaat weer naar buiten lopen. Op zijn site staan ook uh, standaard dingen. Dus uh, een, een nieuw scherm voor je iPhone kost je zoveel en een, uh, een thuisknop uh, zoveel. Dus het, het is allemaal erg doorzichtig en hij is, uh, hij is echt goed en hij is ook bijzonder aardig. Dus als men... In de buurt, laten we zeggen hier in Eemland of in de buurt van woont, dan is dat een heel goed adres. Waars van acte? altijd leuk dit soort weetjes. Want er zijn ongetwijfeld mensen, hè? ik bedoel Utrecht is ook niet zo ver daar vandaan. Dus uh, ik zou zeggen, van, uh, dat komt in de podcast ook, dus mensen, maak er gebruik van. Dankjewel Ruud. Ja, daarom zeg ik het ook. Uh, want ik ben er uh, een tijd geleden ook eens met een kapotte iPhone 4 geweest. En die heeft die jongen gewoon uh, perfect gerestaureerd. Dat is uh, geen probleem. Dus ik, uh, ik heb geen aandelen in zijn zaak. En ik denk ook niet dat het hoeft. Want het, het loopt als een tierenlier. Maar je kunt dus, uh, je kunt dus een afspraak met hem maken. En uh, dat gaat uh, via zijn site. En dat is echt helemaal 100% goed te doen. En dan... Uh, nou, dan loopt het er allemaal vanzelf, dan komt het helemaal in orde. Dat is mooi, dankjewel. Um, ik zie je dus voor Nens, dat jij er inmiddels ook bent. Ik ben uh, begonnen met te zeggen dat ik verder eigenlijk uh, geen uh, app uh, te bespreken had vandaag. Dus dat ik. Uh, en ook weinig uh, Apple nieuws er op het moment is. Dus dat we een beetje uh, het moeten hebben van de vragen die binnenkomen. Uh, maar jij zei vanochtend, toen we nog even aan de telefoon waren, dat jij misschien nog iets had. Dus ik geef even de microfoon aan jou. Uh, ja, ik heb in de snelheid heb ik er wel eventjes een paar gevonden. Eentje die uh, leuk is, denk ik, uh, is de Prismo Co. Die is gisteren uitgekomen, dus misschien kan ik daar wat over vertellen. Um, de rest moeten we eventjes kijken, maar laten we eerst even die Prismo Co kijken, als er geen vragen zijn. Prismo Go, dat doet me denken aan Prismo, dus dat heeft vast iets met, kennis, uh, met scannen te maken. Uh, het lijkt me wel leuk. Ik laat nog even los voor iemand die, uh, die nu al een vraag heeft. En anders kan dat ook na de Prismo natuurlijk. Oké okay, Nens, ga je gang. ben benieuwd. Sorry, je moest even wat uh, appjes dichtgooien. Uh, ik heb hem even snel gedownload omdat ik hem zag. Dus uh, ik weet niet of ik volledig kan zijn in wat hij kan of niet kan. Um, hij heet Prismoco en het is inderdaad P-R-I-Z-M-O en dan G-O. Prismo is ook gewoon gemaakt. Prismoco is ook gemaakt door Prismo, degene die Prismo maken, volgens mij een uh, nou ja, Belgisch bedrijfje volgens mij. Prismoco is dus ook weer scannen en um, iets wat ik niet veel vanaf weet en misschien mensen hier wel. Is dat bijvoorbeeld uh, je er cloud OCR op toe kan passen. Maar dat kost je per keer uh, geld. En hoe dat geregeld is weet ik niet. Maar cloud OCR in zover ik begrijp is dat, uh, dat je dus OCR kan toepassen vanuit de cloud. En dat je dan geen last hebt van uh, lichtval en dat soort dingen meer. Dus iets betere OCR mogelijk zou zijn. Maar als ik daar verkeerd in ben dan hoor ik dat graag. Um, ik ga even voice-over aanzetten. Voice over aan. Extra SMO. Ik zal hem even SMO. iets harder zetten. Pagina. Oké, Pagina. Okay. als het goed is, is het nu goed te verstaan. Gaan we hem openen. Prismo Go. geselecteerde OCR is Nederlands. Ingebouwde ocr engine, flits is of... Stabilisatie is uit. Oké, okay, je hoort eigenlijk al uh, dat hij zegt waar ik hem op ingesteld heb. Ik heb de OCR al op Nederlands ingesteld. Ik laat zien dadelijk waar ik dat heb gedaan. Uh, dat is een knop die rechts onderin zit. Het is dus een beetje vreemd, want je zou of verwachten dat hij direct op een, uh, ja, een foto nemen uh, stukjes gaat. Of dat hij zeg maar, linksbovenin gaat staan. En dat doet hij beide niet. Dus wat ik ga doen is even mijn focus linksbovenin zetten. App instellingen. En daar zit de instellingen. Nou, daar loop ik zo meteen doorheen. Ik loop eerst even door dit scherm. Instellingen. Flits. Of. Knop. Ik kan de flitser aan of uitzetten. Stabilisering. Of. Knop. Stabilisering kan ik aan of uitzetten. Dit houdt in dat als ik een beetje beweeg dat hij het stabiliseert. Nou, ik ga het wel aanzetten, want ik ben een bibberig type. Stabilisering. Om. Oké. Okay. Nederlands. Ingebouwde OCR Engine knop. Hij staat dus op Nederlands. Maak foto. Dan krijg ik de Maak foto knop. De Maak foto knop zit ook weer eigenlijk direct boven je thuisknop. Dus ik ga even uit je gaat even vanuit je thuisknop het scherm in, dan sta je ook direct op je Maak foto knop. Ik veeg er even verder van links naar rechts. Afbeelding importeren knop. Ik kan ook een bestaande foto uh, hier invoeren en dan kan die daar gebruik van maken. Geselecteerde OCR is Nederlands. Ingebouwde OCR engine, flits is of, stabilisatie is aan. Oké. Okay. Dit is dus die laatste knop die, die hij uh, net zei, uh, waar hij mee begon. En die staat dus helemaal rechts onderin. En dit houdt eigenlijk gewoon in van hoe staan de instellingen nu. En uh, nou ja, op zich staat dat goed. Wat ik ga doen is eventjes, uh, ik heb een stukje tekst, maar dat, nou ja, laat ik dat eerst maar even doen. Ik pak even een stukje tekst. Ik heb hier mijn computerblad naast mij. Ik heb al gekeken naar kolommen. Kolommen vindt hij uh, lastig, dus dat is niet zo handig. Um, ik ga een stukje pakken. Ik weet niet wat ik inscan, maar dat horen jullie als het goed is vanzelf. Maak foto. Knop. Koptekst. Maak foto. Koptekst. Internet. Knop. Als je het idee hebt dat je internetverbinding niet stabiel is, kun je contact opnemen met de aanbieder. Hierbij is het prettig als je kunt aangeven wanneer de problemen zich voordoen. Oké, okay. dit is het stukje tekst dat ik heb ge, uh, gefotografeerd. En dat heb ik uh, gelijk gedaan. En hij gaat direct naar een nieuw scherm. En dit nieuwe scherm wat hij daar doet, is eigenlijk de tekst heeft hij omgezet. Oftewel de OCR toegepast. Heeft hij uh, naar uh, digitale tekst omgezet. En vervolgens begint hij automatisch met lezen. Nou, dat kun je aan- of uitzetten. Dat kan ook weer in de instellingen waar ik dadelijk weer naartoe ga. Ik sta in een stukje tekst en uh, hij heeft dus een apart schermpje gemaakt waar die tekst nu staat. En in dat schermpje gaat hij op de pauzeknop staan. Dus de focus staat direct op de pauzeknop. Dus als ik dubbel tik, dan stopt hij gelijk met praten. Ga ik weer dubbel tikken. je een permanente controle laten uitvoeren? Het programma. Dan gaat hij gewoon weer door. Dus de Play- en de pauzeknop, dat is waar de focus op staat zodra dit schermpje open gaat. Ik doorloop eventjes de knoppen. Ik veeg even twee terug, dus van rechts naar links. Herhaal, leesstem Xander, Nederlands, Nederlands. Knop. Nou, je hoort hier dat Xander is ingesteld als de leestem. In instellingen kan ik dat weer veranderen naar um, Claire, als ik dat zou willen. Dus daar kan ik tussen kiezen. Ik veeg even door. Herhaal. Knop. De herhaalknop, dus wil ik nog eventjes horen, hey, wat heb ik nu eigenlijk gehoord? Dan kan ik de herhaalknop gebruiken. lees voor. Knop. Dan krijg ik de leesvoorknop, dat is die uh, afspeel- en pauzeknop, dus waar die zijn focus direct op zet. Stop. Knop. De stopknop, nou, die spreekt voor zich, denk ik. Leesnelheid. Je kunt ook wat met de leesnelheid doen, dat vind ik altijd wel prettig. Ik bedoel, laten voorlezen gaat het net iets sneller dan... Uh, ...dat ik aan het navigeren ben. Dus ik dubbeltik er eventjes op. Leesnelheid, 100, aanpasbaar. Nou, je hoort dat hij op 100 staat. Dat is precies in het midden op een, uh, op een uh, hoe noem je dat... ...een uh, formulierregelaar, een, een horizontale lijn. Aan de linkerkant heb ik het schildpadje... ...aan de andere kant de haas, maar dat spreekt hij allemaal niet uit. Dat is gewoon een uh, visueel aanwezig. Als ik nu ga vegen van boven naar beneden korte vegen, dan kan ik dat omhoog of omlaag zetten. 120, 140, 160. Als ik nu naar beneden veeg, gaat hij weer 140, langzamer. 100, 100, 195. Nou, volgens mij vind ik één punt hier wel fijn. En vervolgens ja, zet ik mijn vinger eventjes op het scherm. Maakt niet uit waar. En ik dubbeltik. Is stabiele internetverbinding. Als je het idee hebt dat je internetverbinding niet stabiel. Lees voor. Knop. En vervolgens um, sluit hij dat kleine schermpje wat hij net heeft geopend om de snelheid aan te passen. Dus dat is weer een klein mini schermpje bovenop dit schermpje waar ik net was. Vervolgens loop ik even door. Stop. Lees snelheid. 140. Hij staat Knop. nu op 140. Nederlands. Knop. Hij staat op Nederlands. Kopieer. Ik kan hem kopiëren, de tekst. Deel. En ik kan Deel. hem delen, de tekst. Deel. Deel. Terug naar camera. Knop. En dan zit de terugknop. En de terugknop heeft ook een beetje een rare plek. Want die zit links onderin, de terugknop. In plaats van ergens rechtsbovenin. In dit geval zit het dus links onderin. Ehm... Um, ik kom hier dadelijk even de sfeer op terug op dat delen, maar Nederlands en kopieer, dat zijn denk ik duidelijke dingetjes en delen op zich ook. Je kunt dus de tekst die nu hier staat, kun je dus delen voor notities. Of je kunt het inderdaad ook in de iCloud zetten, zodat je het gelijk op je Mac kunt lezen, dat soort dingen meer. Natuurlijk is de tekst hier ook gewoon aanwezig, dus als ik mijn vinger in de bovenhelft zet, hoor ik daar ook... verbinding niet stabiel, Iska. Gewoon mijn voice-over die de tekst kan laten voorlezen. Hè? Dus, en, um, ik kan Door deze tekst kan ik ook gewoon navigeren met de rotor die bijvoorbeeld op letters of uh, woorden te zetten. En dan kan ik hier ook gewoon doorheen navigeren. Ik ga even terug. Terug naar camera. Terug naar camera. Geselecteerde oc app instellingen Ik pak even linksboven in de instellingen. Ik dubbeltik erop. App-instellingen. Wat zit Komst. erin? Vergeet de gereedknop rechtsbovenin. Aankopen vanuit apps. Pak exporteren. Aangekocht. Nou, Grijs. Ik, ik heb net eventjes, uh, want wat ik moet zeggen is dat de app gratis is, dus je kunt teksten gewoon, uh, hoe noem je dat, uh, uh, inscannen en hij zet het ook gewoon om. Je kunt het ook naar notitie zetten. Alleen er is een extra optie en die kun je aankopen en daar gaat dit pack exporteren over. Dat heb ik net eventjes gedaan om te kijken of dat ook werkt. De pack exporteren heb je bijvoorbeeld nodig als je um, een telefoonnummer hebt ge, uh, gescand. En je wil dat telefoonnummer ook gelijk aantikken om te bellen. Nou, dan ga ik je dadelijk proberen. Ga ik dadelijk proberen of dat lukt. Maar daarvoor heb ik dat pack exporteren nodig. Er staat er een maillinkje in, dan kan hij dat uh, direct doen. Staat er een uh, stukje. Hoe noem je dat? Een telefoonnummer in, dan kan die dat doen. Of het echt nodig is om weer deze pack aan te kopen, zit ik net te bedenken. Misschien helemaal niet. Omdat je ook de tekst gewoon kan exporteren naar bijvoorbeeld notities. En als ik vanuit notities op een telefoonnummer ga staan en het dubbel tik, moet die ook direct gaan bellen. Dus of dit echt nodig is, die pack exporteren, dat vraag ik me eventjes af. Ik loop eventjes door. Cloud OCR beta 0 units. Cloud OCR. Oftewel, ik kan hier. Uh, die cloud OCR gaan gebruiken. En dat betaal je per unit. Dus dat betekent waarschijnlijk voor de keer dat je het gebruikt, betaal je. Nou zijn daar abonnementen voor. Uh, of per keer moet je dat betalen, dat weet ik niet helemaal zeker. Die pack exporteren kost trouwens 4,99. Dus 4,99 euro. Maar of dat nodig is, ik vraag het me af. Ik veeg weer door. Camera. Voorkusthaal. Nederlands. Nou, op. de voorkeurstaal heb ik al hier al op Nederlands gezet. Wil ik een andere taal, dan dubbelt ik erop en dan kan ik door het lijstje heen lopen en kan ik een andere taal kiezen. QR-codes detecteren. Schakelknop. Het is Aan. tevens een QR-code uh, detectie app, dus dat zit hier ook direct in. Waar afbeeldingen in album. Schakelknop. schakelknop. Ik kan afbeeldingen die uh, voorkomen in mijn OCR, kan ik ook in mijn album opslaan. Nee, dat zeg ik niet goed. Ik kan de dingen ook gewoon opslaan in mijn. De foto's die ik maak, kan ik ook gewoon opslaan in mijn album. Energiebesparingsstand. Schakelknop. Live tekst en sommige andere functies zijn uitgeschakeld om de batterij te sparen. Nauwkeurigheid van de teksterkenning wordt niet beïnvloed. Ik kan dus de energiebesparingsstand aanzetten. Textreader. Tekst automatisch lezen. Schakelknop. Aan. De tekst automatisch lezen, die heb ik even aangezet. Ik zet hem nu eventjes uit. Verspreid op dat. Schrijf een recensie op de App Store. Deel op Twitter. Deel op Facebook. Verstuur uw mening. Knop automatisering. Diagnose gebruik. Knop... Nou, voor de rest is het allemaal dingetjes die je dus kunt gebruiken. Die, uh, die door de maker zeg maar hier op zijn gezet. Zodat je. Oh, ik zie hier wel een schrijffout. Er staat ver, ver, verspreid de boodschap. En dan staat boodschap met een T. Ja, dat zou wel de Belgische spelling zijn, denk ik. Gereed. Ik ga naar rechtsboven, gereed. En vervolgens uh, ga ik eventjes een telefoonnummer pakken. Ik, heb even, ik weet niet hoe goed het gaat, want ik heb hier een Windows-PC voor mijn neus. En daar heb ik eventjes een website opgezocht waar een nummer op staat. Een telefoonnummer. En ik ga proberen dat te scannen. Maakfoto, knop maakfoto, context. zowel Windows en Mac, 3 td 08888, 99888, koppeling, okay. spatie. Hij zegt ook dat het de koppeling is, um, ik laat hem dus nu niet, je hoort nu dat de voice over deze uitspreekt, als ik nu mijn, uh, zowel, Rotor, die heb ik volgens mij nog steeds op woorden staan. Dat heb ik net gedraaid, dus ik veeg van boven naar beneden. Window M, Mac, 3TAC 0888988. Oké. Okay. 808, audiodukking, tekens, audio, woorden, spreeksnelheid, woorden, audiodukking, teken, Ingeluiden, geluiden, interpunct, taal, verticaal tekst, kopregel, container, regels. Ik zet hem even op regels. 800, 3 TT0888. 9, 9, 8, 8, 8. Ik heb gedubbeltikt op mijn uh, tekst, oftewel op het telefoonnummer. en. Wat hij doet is een extra schermpje weer bovenop mijn tekstje neerleggen en daarin laat hij het telefoonnummer zien wat ik wil bellen. En vervolgens twee knoppen. 0, annuleer. Een annuleerknop Knop. en een belknop. Beel. Nou ja. Ga ik de belknop gebruiken, zal hij gaan bellen. Alleen hier zit geen simkaart in, dus ik kan bellen wat ik wil. Gaat hij toch niet doen. Nou, dit is een beetje, dus jij kan interactief bezig zijn met de tekst. Anneleer. Maar of dat nou 4,99 waard is, hmm. Anneleer. Anneleer. Go. Zowel Windows en Mac. Oké, okay, dit was uh, Prismo Go. Nens, dankjewel. Dat klinkt uh, erg interessant. Ik begin me af te vragen wat de toegevoegde waarde van een knfb er nog is. Ja, misschien om het ons makkelijker te maken om een foto te maken. Maar iets anders, ik ging hem natuurlijk meteen even zoeken en ik kan hem in de App Store niet vinden. Ik heb getikt P-R-I-Z-M-O-G-O -O en ook uh, met een spatie ertussen, maar hij vindt hem niet. Het is uh, met een spatie ertussen en het... Verschil is, ja, dat is uh, altijd met die uh, appjes hè, van uh, herkennen van teksten. Je moet goed licht hebben, hoe goed doet hij het, uh, dat soort dingetjes meer. Nou, ja, het, ik heb wat gelezen op die Apple uh, Applefish, daar stond hij ook op. Uh, nou, it, ja, uh, het kan soms beter, maar dat kan ook eraan liggen dus dat het licht gewoon wat uh, slechter is. Ook geeft hij aan wat je moet doen, dat doet hij door haptic uh, feedback, oftewel... Hij laat je voelen welke kant je op moet, maar dat snap ik nog steeds niet, ook niet van de gewone Prismo. Um, dus dat is denk ik waar die anders is. En het klopt dus inderdaad, P-R-I-Z-M-O, Spatie G O, want ook die kon hij niet vinden. Ik zal kijken, ik zal eventjes kijken in de App Store of die echt zo heet, maar volgens mij echt wel. Zoeken in de App Store is ook een ramp soms. Ja, wil iemand anders, terwijl Nens aan het kijken is, nog iets kwijt over deze app? Nou, jouw vraag uh, hoe de, de verhouding is met uh, de KNFB-reader lijkt me wel essentieel. Daar hebben we op de rekening. althans een aantal mensen onder wie ondergetekende toch negentientjes voor betaald. Ik uh, gebruik hem eigenlijk niet eens echt veel. Want ik, het, het is mij allemaal te veel gedoe. Dus als ik echt iets wil scannen dan gooi ik het hier op een flatbed scannertje. Die werkt in elk geval altijd. Waar ik hem wel veel voor gebruik. En dat is misschien ook nog wel een vraag of deze app dat kan. Uh, is uh, uit een bestand scannen. Dus ik krijg van de uh, raadsgrifier vaak... Uh, de elfde uren voor een raadsvergadering. nog een stuk met moties en amendementen en dat soort dingen. En dat is een gescande, dat is een fotopdf. Dus die kun je sowieso niet lezen. En uh, KNFB Reader doet dat heel aardig, moet ik zeggen. Dus dat vind ik. Uh, daar vind ik hem wel geschikt voor. En uh, mijn tweede vraag over Prisma Go is. Uh, uh, ik hoorde dat Nancy de uh, flits uit had staan. Is dat nou slim of werkt dat juist afrechts om dat aan te zetten? Dat weet ik nooit. Ja, ik heb hem, ik heb hem bij, bij de KNFB-reader altijd aanstaan. Behalve als ik een foto van mijn scherm maak. En dat heb ik de afgelopen week nogal veel moeten doen. In verband met het installeren van, uh, van uh, twee windowsen op, de, op die oude computer van mij met een nieuwe harde schijf. En als je dan de flits aan hebt staan dan krijg je uh, helemaal geen goed uh, resultaat van het scherm. Nee, dat snap ik. Heb jij overigens even tussendoor die, uh, die schijf niet, uh, die, die Windows installatie schijf uh, die vanaf een CD-ROM draait? Klopt, ik heb de Windows Talking Installer gebruikt en dat, uh, dat helpt je tot op het moment dat uh, de echte installatie van, van de Windows vanaf die uh, schijf begint, dan... Word, dan gaat die op een gegeven moment opnieuw worden opgestart en dan start hij dus de windows die je aan het installeren bent. En dan, dan moet je toch uh, op de een of andere manier zorgen dat je hulp hebt. Of het inderdaad, wat, uh, wat mij dus gelukt is met, uh, met de, de KNFB die dat doen. En het zijn eigenlijk maar, meestal maar een paar stappen waar je vrij snel doorheen kunt. Want je, je moet dan, uh, er wordt je gevraagd om een naam in te voeren. En uh, uh, nog een aantal dingen en dan kun je vaak met, uh, in dit geval was het Engels, dus met alt en naar de next knop. En dan gewoon er doorheen en op een gegeven moment dan uh, kun je met, uh... nou ja, hopelijk ben je er dan. Dus die talking installer helpt je een heel eind op weg, maar die helpt je niet tot aan het einde. Ja, ik snap het helemaal. Bij mij werkt die overigens niet, dat wil zeggen op mijn uh, HP-PC doet die het niet. Want op de een of andere manier krijg ik hem niet zo... Ik heb er al diverse mensen naar laten kijken. Ik krijg die pc niet zover dat hij van een CD-ROM wil starten. Ik kan, ik kan eraan doen, want ze hebben de hele bios overhoop gehaald. Mijn broer heeft hem zelfs nog geüpdate. Het helpt geen fuck. Hij, hij passeert gewoon die cd en hij gaat ijzeren heilig van een harde schijf opstarten. Geen idee wat ik daar aan moet doen. En het rare is dat... Inge dezelfde machine heeft, zij het met iets minder geheugen, maar het is hetzelfde, hetzelfde type. En stop ik daar die cd in, dan, dan draait hij hem keurig. En dan krijg ik prachtig uh, Engelse NVA voor de kiezer. Uh, dat zou ik hier ook wel willen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Nou, dat klinkt inderdaad wel heel erg vreemd. Uh, het is trouwens, uh, tenminste ik weet niet of jij de cd of de dvd hebt gebrand. Ik heb de dvd gebrand, want daar staan de meerdere versies van Windows op. Inderdaad, de dvd, ja. Ik zal er eens even over wakker gaan liggen, want ik vind het wel een heel raar verhaal. Zelfde, zelfde computers, maar het, ik heb het wel vaker gezien hoor, je snapt die machines gewoon niet. Uh, ook, ook als ze echte echt hetzelfde gebouwd zijn, dezelfde aansluiting op het moederbord, ik roep maar wat. Dan, dan zou het gewoon niet mogen mogen dat, dat, dat je dit verschil hebt. Maar goed. Nens, heb jij inmiddels al uh, gekeken? Uh, ja, als je het Prismo intypt, hè, dus de P-R-I-Z-M-O, dan uh, is het de zesde keuze. Dus heb je Prismo heb je gewoon eerst, die van 9,99 euro. En dan helemaal onderin, dus als je niet verder kan, dan de zesde app, dat is die Prismo Go. Um, gemaakt door Creazit volgens mij. En Creazit schrijf je C-R-E-A-C-E-E-D. Oké, okay, ik zal uh, straks nog wel even kijken als ik uh, uh, hier rustig even geen microfoon hoef uh, ingedrukt te houden. Oké, okay, heeft iemand nog uh, iets leuks over Prismo Go? Nou niet, maar, want ik heb hem niet gezien, maar ik heb hier wel... Werkend gezien, ik heb hem zelf niet, dus ik kan hem hier ook helaas niet bespreken. Maar werkend gezien een uh, scan-app die heet uh, Office Lens. En uh, nou, die, uh, het resultaat uh, vond ik uh, heel behoorlijk hoor. Het is niet, niet uh, KNFB die er aan meer zien, maar het is een gratis app. Dus ja, uh, Office Lens. Ja, over die Office Lens wil ik wel wat zeggen. Die is van Microsoft. Uh, moet je dus wel een account voor hebben om hem te laten werken. Dus dat vond ik wel weer lastig. Dat ik denk, je moet weer een hele account aan gaan maken. Ik vergeet trouwens Ruud nog even jouw vraag. Uh, Nens, ik weet niet of je hem had meegekregen. Ruud was geïnteresseerd of je ook uh, een scan kon maken van een bestaand bestand. Uh, ja, van een foto kan wel. Ik, ik ben nu aan het kijken of ik even een foto pdf kan maken. Maar uh, ik heb niet zoveel pdf dingetjes. Ik uh, ben het aan het onderzoeken. Mooi, mooi, mooi. Oké, okay, nou, Nens, dankjewel. Um, ik heb verder nog steeds niks, dus ik laat de microfoon los voor iemand die een vraag heeft of die hem gewoon wil hebben. Ja, ik drink maar weer voor. <laughs> uh, misschien kun je die AI-poly wel eens eventjes doen, uh, Tom. Ik moet eens dus even kijken of ik hem wel heb, want ik heb ooit een hele tijd geleden er eens mee zitten spelen. En uh, ik denk dat ik hem nog wel ergens heb staan... Ik weet niet, zijn er uh, voordat ik nou ga zoeken al andere mensen hier in de chat die er daar ervaring mee hebben? Ik heb het niet verstaan. Waar gaat het nou over? Over de app AI Poly. Ja, dat zegt me wel vaag iets. Volgens mij is die al een keer besproken. Kan dat niet? Nou, ik, uh, ik weet het niet. Um, ik, ik, volgens mij is die er al een hele tijd. En is het ook een... Uh... Ik ga hem gewoon even kijken of ik hem kan vinden. Nou, wat mij in de tussentijd is iets anders hoor. Uh, nog in de gedachten uh, schiet... Um, er is een organisatie, neem aan een bedrijf, die uh, maakt apps uh, om in buurten te gebruiken. Dat is, die app heet ook Nextdoor. Dat is wel aardig, moet ik zeggen. Wij hebben hier in de wijk uh, dat lopen. Uh, je kunt je daarvoor aanmelden. En uh, de grap is, ik heb er al een paar keer voordeel van gehad... Want uh, Ben, Inges Hond, uh, heeft een paar keer een belletje verloren op het veld. En die heb ik via dat Nextdoor weer teruggekregen. Dus het, het is eigenlijk een soort buren-app. Uh, je kunt er berichten mee uitwisselen. Je kunt uh, gevonden en verloren voorwerpen melden. Uh, je kan uh, excessen of overlast of wat dan ook melden. Kortom, uh, het is echt een buurt-app. En hij is, uh, hij is goed toegankelijk... Uh, dus dat uh, wou ik toch even meegeven. Het, uh, het wordt in ieder geval redelijk veel gebruikt in den landen, begrijp ik. Dus uh, nou, wie daarin geïnteresseerd is en die iets met zijn buren of buurtgenoten wil, die uh, kan bij die app wel terecht. Next door. Kijk, daar houden we nou van. Van dat soort... Uh... Uh, informatie Nextdoor, die ga ik ook eens even proberen. Ik neem aan dat iedereen, iedereen hier wel de app Buiten Beter kent. Die hebben we wel een keer volgens mij besproken. Waarbij je dus als je buiten loopt uh, uh, in de openbare ruimte rare dingen tegenkomt. Daar een melding over kan maken. Ja, dat weet ik. Er, er zijn er meer van. Hè? Want ook gemeenten hebben vaak uh, zo'n soort app. Uh, hier in Soes doen we daar nog niet aan. Hoewel... Het college elke keer roept dat we toch echt uh, vreselijk digitaal gaan worden. Maar daar merken we nog niet zoveel van. En de website is een zoontje. Dus wat dat betreft uh, valt er hier nog hoop te doen. Ja, ik, ik merk dat toch wel vaker. Dat uh, websites uh, van de gemeentes staan. Nou ja goed, een heel ander verhaal. Ik heb hem uh, volgens mij gevonden. AIPOLI. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik hem... Uh, ik heb hem nu opgestart wat ik zie. Oké, okay, eens even kijken wat hij doet. Worden. Kopregels. Spreeksnel. 55%. Procent. Volume. Geluiden. Geluiden. Aan. Zo, ik zal hem even zo neerzetten en dat we... Volume. Spreeksnel. Kopregels. woorden. Oké, okay, wat hebben we? Point aan, object and press one of the modus. Point aan, object and press one of the modus. Hij is dus sowieso al Engelstalig zo te zien, dus ik moet hem op een object richten en dan een van de modus kiezen. General. Knop. tekst, Knop. Color. Knop, food, knop, products, knop, currency, knop, animal, knop, plant, knop, navigation, knop, settings, knop, settings, knop. Nou, allerlei mogelijkheden. Ik ga eens even, uh, wat heb ik hier, een object. Navig, plant, animal, currency, products, food, knop, color, tekst, general, knop, text, color, food, products, knop, een product. Ik, heb hier, uh, ik zit hier tenslotte voor de microfoon, dus ik ga daar eerst eens even kijken of hij de microfoon herkent. Geselecteerd. This is under and will soon be oh, nou. Laten we eerst maar even bij de instellingen gaan kijken, want settings. blijkbaar knop. kan hij dit nog settings. niet. Settings, subscription en settings. Dun, knop, subscription en settings. Koptekst, AI Polyvision subscription. In order to unlock all of AI Visions features... ...you can subscribe to AE Make Free trial, ...after which the service will a AV of 5.99 euro en cent aanmunt. Features unlock a subscription Oké, okay, dus als je uh, je uh, inschrijft zeg maar... ...dan moet je 5 euro zoveel per maand gaan betalen... ...en dan krijg je wel meer. Opzommingsteken tekstrecognition in 7 supported languages... ...opzommingsteken recognition of 800 types of food... ...opzommingsteken recognition of 1000 plans and flowers... Opzommingsteken recognition of 1000 animal species, opzommingsteken rapid money recognition voor US dollars, opzommingsteken e-mail support, opzommingsteken recognition of 2000 pakage products, koming februari 2017. Start your free trial, knop, restore active subscription, settings, knop. Nou de settings, dus ik kan een free trial uh, doen. Eerst settings. even de settings kijken of Back. we naar Terugknop. Nederlands kunnen. Settings, coptech, privacy, open je settings app. Knop, audio, koptekst, Speaking voice, schakelknop aan, language, default language, knop. Tje, niet dus. Language, language, settings, language, geselecteerd, default language, Arabic, English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Spanish. Nou, hij is dus niet voor ons taalgebied, settings, terugknop, Dus settings, ik denk dat settings, het dan een beetje language, ophoudt. Misschien language, gaat hij wel dingen herkennen, knop. maar ik heb niet zoveel wat ik hier kan herkennen. Ik kan. eens 1 to 9 of nee Bek, terugknop even een foto subscription Dun. maken Dun, knop Dun. this feature is currently under develop this feature is general knop general maak maar een foto geselecteerd geselecteerd tekst knop geselecteerd general knop geselecteerd tekst sure. knop I'm not sure. Hij gaat nu van alles zeggen. Coffee -machine. Koffie machine. Ik ben geen koffiemachine, uh, gekke iPhone. Um, I'm not sure. Ik heb uh, geen idee wat hier nu allemaal gebeurt. Window blinds. <laughs> oh, wacht even. Window blinds. Person. Hij is on the fly dingen aan het doen. Nou werkt het. Dus als ik mezelf wil. Sure. Zet hij person. Ik richt nu op de microfoon. Die herkent hij niet. En nu blijft hij stil. Person. Dat ben ik. Window blinds. Dat zijn de gordijnen. Die heb ik dicht. Window bijgegaan. blinds of Um. Treadmill. Wat zegt hij nu? Radio. Ik zet, ik, zet Radio. Ik, ik zet even mijn scherm. Ethernet cable. Printer. Dat is geen printer, dat is mijn scherm. Is I'm not sure. Dus het, curtain ja. or window blinds. Window blinds. Radiator. R dat is de radiator. Lighter. Die hij. Bedroom or large bed. Ja, dat klopt. Bedroom. Kutten. Ik zit in de slaapkamer. Kutten. Dus ik richt hem nu op van alles en nog wat. Laptop. En hij loopt koffiemachine. Van alles. Uh, koffiemachine die Keyboard. hebben. Keyboard. Keyboard, dat was het toetsenbord 8. van mijn computer. Ik heb hem nu even gestopt. Handeling beschikbaar. Dus uh, ja, hij is Engels. En uh, als je dus, ik had nu voor General gekozen. En blijkbaar is dat het enige wat hij voor mij dan in ieder geval kan. Uh, ik kan nog eens proberen met dingen als food, maar. Uh, waarschijnlijk is die toch wel erg uh, Engels-Amerikaans gericht. Want hij kon ook alleen maar zo te horen dollars herkennen. Dus ik denk dat het voor ons nog niet echt een hele interessante app is. Maar goed, ik kan me daarin vergissen. Oké, okay, ik geef de microfoon vrij. Ja, het is dus een objectherkenner. En um, er zijn twee opties open. En die andere, als je die open wil, moet je volgens mij voor betalen: de optie kleuren is open, en de optie general is open. Oké, okay, dan zou ik eens moeten kijken hoe goed die is, want we hebben qua als kleuren herkennen. want er is wel vaker een discussie geweest over de verschillende kleurenherkenners die er zijn. En uh, die software kleurenherkenners blijven toch nog steeds allemaal achter bij de hardware kleuren detectors die er zijn. Maar ja, daar betaal je een aardig prijsje voor. Dus ik ga deze ook nog wel een keer uitproberen, want het hangt gewoon heel erg af van de belichting en van de afstand en zo. Maar misschien... ...doet deze het wel goed. is uh, geen gek idee om dat nog eens uit te proberen. Maar zo te horen heb je er niet veel aan. Nee, nee, hij herkent wat dingen waar je op richt. Nou, dat doet hij netjes. En ik, ik neem aan dat hij een of andere database uh, gebruikt. Weet jij dat, Nens, hoe die aan zijn informatie komt? Uh, nee, van, ik dacht uh, uh, mensen, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Oké, okay. ja, dat zou kunnen, maar dan reageren ze wel heel snel... En ik kan me wel voorstellen met dat voedsel en zo dat dat uh, wel zo zou kunnen zijn. Trouwens 5 euro zoveel per maand vind ik best een heel behoorlijk bedrag. Dus uh, ik ga dat denk ik niet doen. Maar nogmaals, ik ga in ieder geval die, die kleurherkennen proberen. Oké, okay, uh, nog iemand die iets kwijt wil over uh, uh, deze app. En uh, next door ga ik zeker uitproberen Ruud. Vind ik wel een hele leuke. Ja, moet je doen. Misschien werkt het daar ook al, wie zal het zeggen. Het zijn gewoon, uh, ja, nou ja, wat je uh, ook wel hebt uh, onder WhatsApp groepen. Alleen dit is wat grootschaliger, want ik geloof dat er hier inmiddels uh, 250 man uh, aan die app uh, verbonden zijn. En het, uh, nou, het werkt wel. Kun je ook zien wie, wie er verbonden zijn? Ik bedoel, weet jij uh, uh, welke mensen meedoen in jouw wijk? Kun je dat in de app zelf zien of is het gewoon... ...een uh, kwestie van dat hij kijkt naar je locatie? Nou, je kunt heel veel dingen instellen... ...want je kunt ook uh, belendende wijken... ...die heb ik allemaal uitstaan... ...want daar word ik helemaal achterlijk van. Uh, dus ik heb het alleen in deze wijk. Uh, ja, als mensen iets uh, posten... ...kun je het wel zien. Er is ik geloof niet dat er een lijst is... ...van uh, personen die aangesloten zijn. Dat heb ik tenminste... ...ik heb er ook niet echt naar gezocht... maar. Ik ik denk het eigenlijk niet, maar je kunt, ook, uh, je kunt elkaar ook een privé mailtje sturen, want dat zei ik dus net, die, die hondenbel, daar kreeg ik uh, via dat systeem uh, een mailtje van een buurtbewoner. Die zei van ik heb een belletje gevonden, is die van jullie, uh, zal ik hem komen brengen. Nou, allemaal heel aardig. Heb je wat aan dus? Ja, ik ben benieuwd hoe het werkt, uh, want hij moet natuurlijk wel weten in welke, hij kan natuurlijk wel zien via een kaart in welke buurt en hoe hij dat, wat hij dan voor grenzen aanhoudt. Ik ga er zeker eens mee aan de slag. Zeker uh, nu, als hij toegankelijk is, zoals jij zegt. Ja, ik vind hem wel toegankelijk, ja. Ik heb nog wel een verzoeknummer. Dat hoeft niet vandaag, maar voor uh, een van de komende keren. Uh, ik doe dat een beetje tegen wil en dank. Want jij weet van mij, Tom... ...want je bent zelf ook zo... ...dat ik niet zo'n hele erge fan van Facebook ben. Maar men moet daar toch wel eens zijn... En ik snap heel veel dingen ervan niet. Uh, en waar ik nog minder van snap. Is van dat messenger. Daar, daar word ik echt patiënt van. En ik heb laatst een oproepje geplaatst. En dan gaan mensen je... PB's sturen. Waar, ja, het zal aan mijn intelligentie liggen. Maar ik dacht eerst. PB? Uh, hoezo? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat schijnt al een persoonlijk bericht te zijn. En dan moet je in die messenger van alles doen. Om dat bericht naar boven te... Ik word helemaal achterlijk ervan. Ik zou daar wel graag wat klaarheid in willen hebben. Dus misschien kunnen we dit vragenuur daar een keer voor misbruiken. Nou, dat is misschien niet zo'n gek idee. Want er valt denk ik toch wel een heleboel over te vertellen. Uh, heb jij trouwens als het gaat om... Uh, ...facebook... ...niet eens geprobeerd... ...om dat via de website te doen... ...en dan heb ik het over de website... Uh, ...de mobiele, dus... Uh, ...marie.facebook.com ...want... Uh, ...ik heb soms de indruk dat dat... Uh, ...hier en daar wat makkelijker gaat... ...dan de app, want die app... ...die wordt bijna om de 14 dagen... ...gewoon geupdate en dan is er weer wat mis... ...en dan is het weer hersteld, en dan is er weer zus... ...en dan is er weer zo... Ik moet je eerlijk zeggen dat, uh, nou ja, je weet het, wat jij net al zei, ik ben niet zo'n Facebooker. Maar ik word ook wel een beetje, uh, uh, een beetje narig van het feit dat er iedere keer weer dingen veranderen. En dat ik dan weer wel ergens in kom en dat ik dan weer wel reacties zie en dan weer niet. Dus uh, soms, uh, als ik dan toch iets moet, dan kijk ik nog wel eens op de website. Dus dat zou uh, ook een mogelijkheid kunnen zijn. Uh, ja, ik heb een Aparte app Messenger, maar volgens mij ga ik meestal vanuit de Facebook app zelf. Als ik er al kom, want ik ken, ik ken jouw uh, gedoe, ik heb dat ook. Dan, dan heb ik van iemand een persoonlijk bericht gehad en dan denk ik van, en dan kom ik alleen maar oude berichten tegen. Dus. Maar mij ontbreekt het ook een beetje, omdat het me te lang duurt dan aan geduld. En nou ja, nu jij ermee komt, denk ik, mens, dat we misschien maar eens in mei... Met z'n tweeën, uh, daar is even grondig mee aan de gang moeten gaan met die app. Lijkt me een goede. Zet hem op de rol. Ja, nou, even nog reageren. Uh, die, die mobiele app of die mobiele site, die ken ik. Die gebruik ik een, inderdaad een enkele keer ook wel eens. Maar daar moet men dan voor aan de pc zitten. En uh, daar heeft men niet altijd zin in. En ik, nou, ik kijk dan regelmatig op, uh, op Facebook uh, uh, voor dingen... En ja, zolang je maar aan de oppervlakte blijft, is het nog niet zo erg. Maar als je echt ergens in wil, dan, dan, dan, dan raak ik al heel snel het spoor bijster. En wat die Messenger betreft, dat is dus inderdaad een afzonderlijke app. Je kunt geen persoonlijke privéberichten meer via Facebook sturen. Voor zover ik ben geïnformeerd, daar hebben ze die Messenger voor. En die hebben ze dermate... Uh, complex gemaakt. Dat het echt dat je inderdaad uh, uh, wel een tijd nodig hebt om dat allemaal te doorgronden. En ook ik heb daar het geduld niet voor. Ik weet niet, Nens, weet jij of er al een. Dat uh, was volgens mij een andere app die je daarvoor kon gebruiken. Ik weet alleen niet meer hoe die heette. En ik weet niet of dat nog steeds kan. Heb jij alvast al een, een, een leuke oplossing voor het niet hoeven te gebruiken van die Messenger-app? Uh... Nee, ik gebruik inderdaad ook gewoon wel de Messenger-app. Mij lijkt die niet zo moeilijk, maar ja, dat, dat zegt niks natuurlijk, want ik gebruik geen voice-over. Dus uh, ik wil me er zeker aan wagen. Wat je wel kan doen is een berichtje sturen via Siri. Dus zet uh, bladibla op mijn Facebook, hè? een berichtje op Facebook. Dat kan in ieder geval als je Facebook in Siri activeert... En uh, ik denk dat jij het hebt over appjes uh, die zeg maar uh, direct dat je direct een een berichtje op Facebook kunt zetten vanuit een andere app. Um. Ik herinner mij ook een paar van deze. Ja, daar moet ik over nadenken. Dus voor de volgende keer zeker een goed onderwerp. Ja, ik denk dat we wel aardig wat tijd aan kunnen besteden aan dat hele Facebook. Misschien moesten we dat gewoon maar eens een keer doen. Dat is voor mij ook wel eens goed. <laughs> Oké, okay, Ruud. Nou, dankjewel. Je bent hofleverancier vanmiddag. Dat is zeer op prijs te stellen. Oké, okay, geen dank. En uh, ja, wat ik nog over dat Messenger wil zeggen. Ja, zo, het was inderdaad aanvankelijk heel simpel. Maar ook die Messenger wordt eens in de 14 dagen uh, uh, en dan is het allemaal... of allemaal, maar dan is het vaak weer heel anders. Dan zien dingen er weer anders uit. Ik moet nou mensen uh, een soort van toestemming geven... Om, uh, om mij een bericht te sturen en zo. Uh, en dan snap ik het niet, want dan denk ik van... WhatsApp is toch ook Facebook. Uh, waarom kunnen we dat niet koppelen? Want dat werkt in elk geval altijd. Ja, je kunt je ook afvragen... Uh... ...waarom je messenger zou gebruiken. Ja, mensen doen dat blijkbaar. Er komen steeds meer van dat soort diensten... ...en op een gegeven moment uh, komen er, uh, de, de, krijg je een sms... ...nou ja goed, een sms en een uh, pb van uh, Facebook... ...en een WhatsApp binnen en noem allemaal maar op. Um, het zou zo mooi zijn als het allemaal gestroomlijnd werd... ...maar dat is natuurlijk niet te doen... ...omdat er allemaal van die diensten zijn. Uh, ik weet het niet, we gaan er in ieder geval naar kijken. Ja, dat is mooi, ik ben benieuwd. Um, wat betreft de vraag over die pdf hiervoor, ik krijg dat gewoon niet voor elkaar ik, zit, uh, ik heb een, een, een appje gedownload die foto's omzet naar pdf en dan uh, bewaren nou, dat ging allemaal niet uh, want uh, de ene zit op de iCloud en de andere zit op de Dropbox nou, ja. uiteindelijk heb ik maar een mailtje naar mezelf toegestuurd nou, daar zit ik nu al een uur op te wachten dus ik denk dat je het zelf eventjes moet proberen uh, in Prismo Go, dus toch een gratis app, zit de knop dat je een uh, foto, uh, foto kan toevoegen uit de fotoalbum. Maar er staat bijvoorbeeld ook bestand importeren. En uh, ja, dan zou je eventjes je pdfje moeten pakken. Dus ik uh, ben benieuwd. Uh, ik denk wel dat hij het gaat doen, omdat het natuurlijk gewoon OCR is, maar... Uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd of die pdf'jes aankan. Het leuke is natuurlijk dat wanneer je hem in een, uh, een bijlage hebt zitten van een mail en je dubbeltikt en houdt vast dat je kunt kiezen openen met en dan met uh, Prismo Go. Net zo goed als je dat dan met de KNFB die er uh, kunt volgens mij. Ik heb het nooit geprobeerd trouwens. Uh, meestal doe ik dat dan met Voice en die staat er ook bij. Uh, dan ben je helemaal snel uh, klaar. Nee dat kan. Want zo doe ik het inderdaad. Ik krijg die, uh, die stukken per mail. En ik, je tikt inderdaad op de bijlagen. En dan uh, roept hij uh, openen met. Uh, nou dan krijg je een heel rijtje. En dan kiezen we voor KNFB kind of Reader En dan uh, gaat hij hem onmiddellijk uh, OCR'en. En daarna voorlezen. Ja. Nou ik uh, moet eens even kijken of ik uh, vast ook nog wel ergens een pdf heb. En als ik dan Prismo Go kan vinden. Dan ga ik dat straks ook eens even uitproberen. Tom, heb je gelezen Jamal zijn berichtje dat hij uh, een vraag heeft in de chat? Nee, ik, het, het, het lukt mij niet om, om dat allemaal tegelijk te doen. En ik heb de spraak uitstaan die de chat voorleest. Of die heb ik nog niet aangezet, hè, want ik heb alles opnieuw moeten installeren. Uh, ik heb het uh, niet gelezen. Ik zal even. Uh, je mag het ook voorlezen. Ja, er staat. Hoi Tom, misschien heb je dit onderwerp al eens eerder behandeld. Het gaat namelijk over muziek overzetten van de pc naar de iPhone. Heb je dit onderwerp al eens eerder behandeld? En zo ja, in welke podcast is dat behandeld? Dat weet niet uit mijn hoofd. Maar als je gaat kijken naar www.blinkmagazine.nl dan kun je ook als zoekterm muziek invoeren. En dan zul je hem ongetwijfeld vinden. En ik denk dat het ergens eind vorig jaar is geweest. Weet jij het nog, Nens? Ik denk het niet. Hè? We, hebben het er, we hebben het er wel vaker over gehad. Maar we hebben... Uh, het, het is volgens mij ergens in november of december geweest. Maar, maar kijk maar eventjes. Maar als je op muziek zoekt, moet je het in ieder geval kunnen vinden. Um, het is toch vier uur aan het worden, jongens. Het is niet te geloven. Heeft er nog iemand uh, iets leuks of iets minder leuks over Apple of iets anders? Wat die doen? Ik heb nog wel een vraagje. als dat kan. Ehm... Um... Siri, als ik uh, de telefoon op wil nemen... dan als ik uh, een hand heb... dan kan ik uh, met twee vingers dubbel tikken om op te nemen en op te hangen. Um, is er ook... Oh, hij hoort mij, hey Siri, roepen. Toevallig, ik denk dat ik weet wat je wil vragen. Want toevallig dacht ik daar vanochtend aan. Van als hij nou overgaat, kan ik dan niet, hey Siri, roepen... van uh, neem de telefoon eens op. Maar dat werkt niet, want... Uh, de, de, de beltoon gaat natuurlijk over en die is, uh, dat speakertje zit natuurlijk zo dicht bij de microfoon... dat Siri, denk ik, je helemaal niet hoort. Dus ik heb, uh, ik heb er toevallig ik ook heb aan gedacht. Helpen, maar de dictafoon heeft dat nog niet met me geconfigureerd. Oh, <laughs> kijk, bij mij heeft hij ook op Hey Siri gereageerd. Dus ik, uh, ik dacht er vanochtend toevallig ook net aan en heb nog geen oplossing kunnen bedenken. Ja, de, je kan Hey Siri zeggen, dat heb ik ergens al gevonden... Als die aan het draadje vast zit. Dus uh, als, de, als die aan de stroomtoevoer zit. Dan moet dat lukken. Uh, alleen ik heb het in praktijk geprobeerd. En het lukt inderdaad niet. En als het aan de speaker ligt. Ja, dan kun je ook nog eens zorgen. Dat, je, dat die op de spieker, zeg maar. Dat die gelijk van de speaker gebruik maakt. In plaats van dat die van de bovenkant het geluid pakt. Dus dat zou ik nog kunnen proberen. Uh, daarnaast heb ik gedacht aan appjes. Die je inderdaad kunt zwaaien. Dus je zwaait uh, en dan uh, wordt er opgenomen. Maar je kunt bijvoorbeeld niet zeggen. Uh, ik wil hem negeren, zeg maar. Dus ik, ik ben benieuwd of iemand daar wat voor weet. Uh, volgens mij kan je iets met die knoppen ook aan de zijkant. Maar ja, dan heb je weer handen nodig. Uh, oh, dat vind ik toch wel een goede vraag. Want als ik, hem wil, uh, volgens mij als ik hem niet wil opnemen. dan druk ik één keer op de aan-uit knop, volgens mij. Dan, uh, dan hoor ik het signaal in ieder geval niet. En druk ik nogmaals. dan. Uh, ...die klein ik hem, oftewel dan, uh, dan, dan, uh, dan, hoe noem je dat, dan wil ik hem niet hebben, zeg maar. Nee, je kunt het, het belsignaal stoppen door of op de hart- of de knop te drukken, dan stopt hij dat. Maar ja, uh, je kan dus niet, uh, moment, uh, even niet zeggen, je, je kan dus niet uh, Siri, Hey Siri tegen hem roepen, omdat... Hij wordt gestoord door zijn eigen herrie die hij loopt te maken, terwijl hij aan het uh, signaal is. Hey Siri werkt trouwens vanaf de iPhone 6S ook zonder dat hij aan de draad hangt. Want bij mij hangt hij nu niet aan de stroom en ik kan nu... Oké, okay, ik heb niet storen aangezet. Ik heb het helemaal niet over niet storen gehad. Maar goed, um, je hoort het dus al, uh, hij reageert gewoon nu op mijn stem. Hey Siri, zet niet storen uit. Oké, okay, ik heb niets storen uitgezet. Kijk, dus, uh, uh, dus de iPhone 6S en de iPhone 7. Ik weet niet of de iPhone SE ook Hey Siri kan gebruiken zonder dat hij aan de stroom zit. Ja, nee, ik bedoel, uh, dat weet ik. Ik weet dat dat kan. Alleen, er stond in zo'n forum inderdaad van dat je Hey Siri zou kunnen zeggen om op te nemen. Maar dan moest hij per se aan dat draadje hangen. Dus ik weet niet of dat uh, het verschil maakt. Maar ik heb het nog niet werkend gekregen. Ik heb wel een andere oplossing gevonden hoor. Een simpele oplossing, maar toch. Ik, uh, oeps. Ik heb het inderdaad ook geprobeerd. Uh, de, bij mij werkt het ook niet. En inderdaad, op de SE kun je ook zonder uh, draadje he, Serie roepen. Uh, dat overkomt mij, niet, het gebeurt niet vaak, maar enkele keer, en vooral op straat als ik iets tegen mijn hond roep, dan uh, als ik roep nee, dan kan die wel eens iets hebben van, uh, wat is er? Dus uh, ja, nou ja goed, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei onze grote verlosser al, dus wat dat betreft, moet je daar maar mee leven. Ja, en, en wat voor oplossing heb jij dan gevonden? Bluetooth... Uh... Die je kunt, waar je tegen kunt praten, dus dan kun je zeggen, uh, neem de telefoon op of zeggen, uh, neem op of stop uh, of uh, negeer, dus die, die, die zijn voice, hoe noemen we dat, uh, stembesturing, met, met stembesturing, zo heet dat, hè, hè? het jongen het duurt even. Goh, ik wist niet dat die ook op er stonden, ik, heb, ik gebruik hem eigenlijk nooit meer, een, een, een, een bluetooth oortje hier. Maar het is, uh, is voor mij nieuw. Dus Bluetooth oortjes met stembesturing. Heel handig. Mag ik nog iets vragen over dat Hey Siri gedoe? Want ik heb. Uh, t, uh, nu gebeurt me dat weer. Toen ik 10.3 installeerde. Of uh, ja, had, gedownload had. Toen moest ik uh, Hey Siri die moest ik configureren. En dat betekent dat ik het vijf keer moet zeggen. En het is me, tot nu toe lukte het me gewoon niet om het vijf keer zo te zeggen dat, dat het. Uh, ja, dat Siri denkt van nou, dit, dit is het kennelijk of zoiets. Maar als ik nou gewoon in Siri loop ik heb nou de iPhone hier niet bij de hand. Dan moet hij toch, doet hij het dan of niet? Of moet ik die, eerst die configuratie door? Ja, blijkbaar moet je die configuratie door. En mij lukte het gewoon steeds niet. Hij zei iedere keer van, uh, ik heb je niet verstaan of weet ik veel wat. Hij was er niet tevreden mee. Totdat ik de iPhone aan de stroom hing. Toen kon ik er wel doorheen. En uh, ik weet niet wat hij bij jou roept als je Hey Siri zegt. En het is inderdaad, ik vind het lastig hoor, om, uh, of je moet een heel gek stemmetje gebruiken. Hey Siri! Misschien dat dat werkt. Maar uh, daarnaar, daar reageert hij trouwens dus, nu dus niet op. Maar als ik gewoon Hey Siri zeg, dan heb je kans dat hij nu weer wat gaat doen. Uh, dus, ja, zie je, dat heb je hem al. Dus bij mij lukte het... Uh, Pas om het te configureren toen ik hem aan de stroom hing. En je moet hem echt configureren, want anders dan doet hij het gewoon niet. Tenminste niet met de nieuwere iPhones. Die Hey Siri kunnen hebben zonder, uh, zonder stroom. Mm, ja, ik weet niet of dat echt zeker waar is. Kijk, als, uh, wat ik van de week deed is... Dus ik heb natuurlijk mijn Hey Siri op mijn eigen telefoon ingesteld. En als iemand anders Hey Siri roept, werkt hij natuurlijk ook gewoon. Dus... Uh, of dat dan, ja, nou ja, je moet het doorlopen, dat zal het zijn. Uh, hey Siri, kan je, als je hey Siri inspreekt, kun je ook wat korter zijn. Dus je zegt heel kort, zeg maar, hey Siri. Dus niet hey Siri. Dan gaat hij, dat vindt hij gewoon ook moeilijk. Maar het blijft moeilijk inderdaad. Ik ben er ook altijd aan mee aan het vechten met cliënten. Dus um, ja, een voorkomend probleempje. En uh, goede tip Tom, uh, ik ga me uh, volgende keer ook proberen om even aan een lijntje te hangen. Kijken of dat wat uitmaakt, want dat is natuurlijk er, uh, ja, wat handig zou kunnen zijn. Nou, ik heb het alleen maar geprobeerd aan de stroom, want als ik ga updaten dan hang ik hem sowieso aan de stroom. Dus dan hangt hij daar nog aan, dus ja. Mij is het niet gelukt, maar ja, helaas. Ja, en wat, mij... wat het ook zou kunnen zijn, is dat... Uh, dat... Op het moment dat hij gaat luisteren naar hoe jij Hey Siri zegt... is de voice-over nog bezig te kletsen. Dus ik heb het ook eens geprobeerd met een... Uh, of de iPhone heel zacht zetten of oortjes in. En, uh, uh, maar in ieder geval vond ik het heel lastig om er doorheen te komen. Ja, en als ik het nu zou willen, kan ik het dan nu nog configureren? Ik geloof het niet meer, hè? Dat kan je alleen maar doen op het moment dat je net geüpdate hebt, dacht ik. Nee hoor, je kan gewoon naar instellingen en Siri gaan... En dan heb je een knop, zet Siri aan of iets dergelijks, en uh, die staat nu gewoon uit. Als je daarop dubbeltikt, krijg je weer die configuratie. Ja, maar ik kan wel gewoon op dit moment, uh, uh, als ik op die homeknop druk, iets van alles aan Siri vragen. Dus dan zou je zeggen, dan staat die toch al aan of niet? Is dat nou weer een beetje dom van mij gedacht? Ah, nou, hey Siri is dus juist hands-free. hè? Hey Siri, uh, daar hoef je de knop niet voor in te drukken. En daarom is die, probeert hij ook die stemherkenning. Dus normaal, je hebt Siri standaard aanstaan, en dan, die, die bedien je dan door de knop in te drukken, maar wil je Hey Siri, dus dat roepen aanzetten, moet je echt door dat configuratiestukje heen. Iedere keer als ik Hey Siri zeg, dan gaat, dan reageert hij daar dus op, hè? terwijl ik het op een andere manier zeg. ...dan dat ik uh, uh, het ooit heb ingesproken. Is het zo uh, een beetje duidelijk als dit? Gaat het zo lukken, denk je? Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik bedoel, uh, ik, ik zal het eens kijken hoe ik dat... Uh... Nee, omdat jij zei, zet Siri aan. Ja, het staat natuurlijk aan. Tenminste, ik gebruik het, dus het staat aan ook. Maar, nou ja, ik, zal er eens, ik ga er straks eens even naar kijken. Oké. Okay. Nee, dan heb ik het niet goed gezegd. Ik bedoel het we dus zeggen, zet hey Siri aan. Ik kan wel even kijken met één hand. Ga ik naar de instellingen. 16 uur 9... Kantoormap. 9 apps. Hey Siri, open instellingen. Hier zijn je iPhone instellingen. Luister. Instellingen. Instellingen. Top. Vlieg. Wief. Bloed. Mobiel. Kerst. Aan. Bericht. bedien, Niets. Algemeen. Beeld. Achtergeluiden. Siri. Knop. Geselecteerd. Siri. Instellingen. We Terugknop. Hier. Siri. Koptekst. Siri. Aan. Kijk Siri aan. Als Siri uitstaat dan doet hij helemaal niks natuurlijk. Luister. Nee. Gaat hij weer? Instellingen. Siri. Kop, Siri. Aan. Houd de thuisknop ingedrukt om met Siri te gaan praten en laat de thuisknop los als je klaar bent. In. Toegang indien vergendeld. Aan. Hiermee kun je Siri gebruiken als het apparaat. Sta, hij. Hey. Siri toe. Aan. Dat is hem dus. Ik ga het niet nog een keer herhalen, want dan begint hij weer. Oké, okay, dat, dat was dus. Eh, uh, Siri. Astrid, is het zo... Uh, ben ik nu wel duidelijk geweest? Ja hoor, ik ga het uh, straks eens even uitproberen. Dan neem ik eerst een borreltje... en <lacht> dan doet hij het misschien meteen. Ja, dat zou maar zo kunnen. En het moet niet gekker worden, maar... toen Tom, hey Siri, begon mijn telefoon te reageren. Dus nou, zo stemgevoelig is het nou toch ook weer niet? Nee, nee. en, en, en Inderdaad, misschien moet je het met een heel raar stemmetje doen. Eh, zodat het uh, echt opvallend raar is. Maar ja, goed... Uh... Wil ik misschien nog wel eens uitproberen, moet ik eens even iets verzinnen. Oké, okay, dat was um, puntje, puntje, serie. Oké, okay, is er nog iemand die de microfoon wil hebben voordat we de, uh, de valreep afgaan? Niemand meer? Nou, nou, nou. Ja, dat is denk ik te veel voor nu. Misschien bel ik je daar apart wat eens voor, Tom. Ik, um, ik Je weet, ik heb hier een nas in mijn meterkast met... Uh, Ongeveer uh, een maand continu muziek daarop. Die kan ik via mijn iPhone afspelen. Via een appje van Western Digital. Maar dat appje is niet echt lekker. Het is wel toegankelijk. Maar uh, op de een of andere manier uh, maakt hij redelijk wat fouten. Uh, kan hij bestanden waar niks mee aan de hand is niet lezen. Er uh, nou, is altijd wat mee. Dus ik probeer een andere vorm... Kan ik nou via uh, die, die uh, Apple, uh, hoe noem je dat ding nou? Airport, hè? hè? Uh, kan ik daar iets maken dat ik rechtstreeks contact met die NAS krijg. En uh, vanuit die uh, Airport Express de zaak uh, kan streamen. Even kijken, jij, je, als jij contact maakt met die NAS en je kiest een nummer. Dan wordt dat nummer... ...afgespeeld via je iPhone neem ik aan... ...tenzij je Airport Express hebt gekozen... ...op je iPhone, klopt dat? Juist ja, ongeveer, de, de, de, ik, heb, ik heb dus een appje... Uh, daar, ...daar kom ik gewoon mee in de mappenstructuur van die NAS... ...ik tik een nummer aan, dan gaat hij hem afspelen... ...dat doet hij standaard natuurlijk gewoon via de iPhone... ...als ik voor uh, Airplay kies, dan doet hij dat via de Airport Express. Oké, okay, dus jij wil eigenlijk dat appje omzeilen... Um, ja, er is ooit sprake geweest van het appje Filebrowser en uh, daar kon je van alles mee. De vraag is of je Filebrowser zo gek kan krijgen om jouw nas te zien. Um, want je kunt Filebrowser wel via gedeelde toestanden mappen van je computer laten zien. En dan kun je dus uh, de muziek die op je computer staat uh, op die manier afspelen. Ik heb, uh, het, is, ik heb een, het is mij niet gelukt omdat ik op de een of andere manier er niet in slaagde om onder Windows 10 een map te delen. Maar ik heb nu weer Windows 7 hier ook op staan. Dus misschien moet ik file browser nog eens proberen. Ik weet niet of hier iemand aanwezig is die iets meer weet van file browser op dit moment. Maar uh, Ruud, dat zou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Er was ook. Ooit nog een andere app waarmee je dus dit soort dingen kon doen. Um, ik ben alleen de naam kwijt. Een of andere uh, uh, afspeel app. Want je moet dus een afspeel app hebben. Die in staat is om, um, om jouw nas te zien. Hè? Want dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Dat is precies wat ik wil. En ik dacht dus in mijn simpelheid. We hebben ooit heel in het begin hier al eens zo'n appje gehad. Uh, Phone Drive. Ik dacht van nou misschien is dat wat. Maar daar kom ik er niet mee. Want uh, dat is op zich een aardig appje. Maar daar kan ik vanuit mijn pc. Uh, kan ik uh, keurig uh, muziekmappen of wat dan ook. Uh, naar mijn iPhone sturen. Die komen daar dan in een blok geheugen te staan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Het is aardig maar dat. Het was niet mijn bedoeling. Het is inderdaad de bedoeling om die nas. ...te benaderen op een andere manier dan via die app. Want daar, daar word ik dus een beetje simpel van. Want ja, als je naar een album zit te luisteren en om de twee nummers... ...krijg ik een foutmelding dat die uh, uh, not uh, uh, of dat die, die, die uh, file unavailable is of iets dergelijks... ...dan denk ik, ja, hallo, hij staat er gewoon en er is niks mee aan de hand. Dus dat was de reden. Ik dacht van nou, misschien is er een mogelijkheid om dat via die uh, airport express te doen... Nee, nee, ik, die airport... Nee, het, het, het, het moet toch via je iPhone lopen, denk ik. Want je kunt verder op je iPhone... Die, die app, dit is wel een appje voor de Airport Express... maar daar kun je eigenlijk verder niks mee. Want dat is eigenlijk gewoon een dom, een dom streamingapparaat. Nee, het, je zult het op, toch op je iPhone moeten doen. En kijk eens naar dat, uh, dat filebrowser. En ik, ik probeer me even te herinneren... welke nou die andere app was. Uh, en... Wat ik daar, dat, dat hebben we ook een hele tijd geleden al gedaan. Dat zal een paar jaar geleden zijn geweest. En er was toen nog iets ontoegankelijks bij, maar je kon er wel aardig wat mee doen. Uh, nee, je kan het ook niet via VoiceStream doen. En ook niet via de Music App. Nee, het enige wat ik nu kan bedenken is FileBrowser. Nou ja, oké, okay, dat ga ik proberen. Want ik heb. Dat is een andere weg uh, geweest die ik heb geprobeerd te volgen. Ik heb natuurlijk hier uh, zo'n Orion Webbox staan. Daar hebben ze voor mij eens een keer uh, een, uh, een dingetje ingemaakt dat ik, uh, uh, hoe noem je dat, uh, netwerk dingen kan zien. Dat kan ik ook wel zien en ik zie die nas ook wel staan, maar ik kom er niet in. Dus dat schiet me niet op. Nee, oké. Okay. Nee. Want dat, dat, dat, nee. dat, dat zou, zou met rechten te maken kunnen hebben, maar zoek dat maar eens uit hoe dat in elkaar zit. Nee, dat. Uh, ja, dan, maar dan moet je het allemaal met je afstandsbediening van je van je webboos doen. En uh, ik heb het er ook al eens met uh, onze Karel over gehad. Dat ik het zo jammer vind dat als je een nummer uit een lijst draait en je gaat weer terug, dat je weer bij de A in de lijst zit. Maar ja, hij zegt over ja, veel mensen willen dat zo. Dus het zou, ik zou, heb ik alles voorgesteld. Ik wil weer de software niet zo maken dat je kunt kiezen of je wanneer een niveau teruggaat... of je weer helemaal begint in het vorige niveau aan het begin... of dat die weer terugkomt op de plek waar je vanuit dat niveau, uh, uh, niveau verder ging. Maar goed, daar uh, heb ik nooit meer wat over gehoord. Ja, er zijn uh, genoeg bestandsbeheer-apjes inderdaad... En waarbij je uh, allerlei soorten uh, verbindingen aan kan zetten... Uh, wat ik eventjes heel snel heb gedaan is even NAS in de, de App Store gegooid en dan vind ik er in ieder geval twee die sowieso gratis zijn die je misschien zou kunnen gebruiken. Dat is File Explorer le, le, rur, en een NAS File Explorer. En er zit ook een NAS Viewer bij, maar uh, genoeg denk ik. Dat klinkt goed, NAS File Explorer. Ja, dat Klinkt alsof dat uh, appeltje eitje is. Maar goed, uh, ik, ik ga het bekijken. Interessant, dankjewel. Nens, misschien moet je even kijken, want ik, volgens mij hebben wij een keer een File Explorer behandeld. Die, die was aangeraden door onze goede vriend uh, uh, Daniel, maar die bleek helemaal niet toegankelijk te zijn. Uh, ik dacht dat dat File Explorer was, maar dat weet ik niet zeker meer. Kun jij dat snel vinden in Blink magazine? Ik heb zelf die File Explorer, die is uh, goed toegankelijk. Ik meen dat um, diezelfde maken ook MediaStreamer heeft. Um, die zal dan ook goed toegankelijk zijn. En dat is denk ik meer iets wat je dan zoekt. Met die File Explorer kan je ook je bestanden kopiëren uh, en dat soort dingen. Um, volgens mij was een andere app die ooit in de belangstelling stond uh, OPL Player. Ik denk wie, wie, wie hoor ik nou? Heeft Asfalt, uh, is Astrid een octaaf gedaald? Ja nee ik, ik, ik, ik weet niet meer welke dat was. Ik geloof ook die OPL player maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. En daar, daar was wel een probleem mee dus die heb ik weer weggedaan. Dan kon je ook vanaf een, een, een eigen website zeg maar achter een soort webinterface had hij ook nog. Je kon daar van alles mee. Maar File Explorer, die is dus wel toegankelijk. Nou Ruud, dan kun je in ieder geval een stuk verder denk ik. Ja, dat zou ik zeggen. Duizel me nu al. Maar ik ga het proberen. Bedankt. Goed toegankelijk, niet gratis. Ik had het net over bestandsbeheer. Hè. Je kunt uh, bestandsbeheer hebben. En je hebt bestandsbeheer met uh, afspelen en je hebt genoeg cloud-afspeeldingetjes. En die zullen vast ook wel een NAS-ondersteuning hebben, maar dat, dat weet ik niet. Maar ik heb gebruikt bijvoorbeeld uh, Mega. En daar zet ik mijn muziek op en daar speel ik het ook af. Een beetje de Dropbox ideeën. Ja, maar bij Ruud is het niet mega, maar meer giga. Ik bedoel, die heeft zo ontzettend veel muziek. Ik weet niet of dat daarop zou passen. Nou, het is nog net geen terabyte, maar het komt aardig in de buurt. En ik neem aan dat jij vanwege 509 ook nog steeds nieuwe muziek erbij sprokkelt. Ja hoor, ik heb net weer... Uh, ...een stuk, wat was het, 13, 15 gig aan discografieën opgehaald... ...bij iemand, dus dat gaat lekker. En even herstel, File Explorer bedoelde ik niet... ...ik bedoelde File Browser. Ja, oké, okay. nou, de, de, ik wist niet dat die ook betaald was... ...want die, die File Browser, die had ik dus ook... ...en ik had, wat uh, ik net al zei, problemen met het... Uh, uh, uh, ...toegang krijgen tot een gedeelde map binnen Windows 10, maar... Ik ga daar nog wel eens een keer mee spelen, maar er liggen nog zoveel dingen waar ik mee moet uh, gaan rommelen. Dus dat, uh, aangezien ik uh, eigenlijk al mijn muziek, en dat is niet zo idioot veel, 32 gig, heb ik gewoon op mijn iPhone staan. Dus ik kan dat gewoon vanaf mijn iPhone allemaal rechtstreeks uh, naar de, de installatie uh, uh, streamen via de Airport Express. Oké okay, mensen, uh, de valreep. Uh, ik ga de opname zo'n beetje sluiten, tenzij iemand nog iets, uh, iets heeft voor deze maand, iets leuks, belangrijks, uh, weet ik veel wat, mag van alles zijn, ik geef hem nog één keer los. Oké, okay, dan sluiten wij de opname voor deze maand Dan wil ik iedereen bedanken voor, uh, voor de bijdrage die geleverd zijn. En dan zijn wij er over vier weken weer en dat is uh, 26 mei, neem ik aan. Ja, 26 mei. Uh, mensen, ik wens jullie alvast een heel goed weekend en tot over vier weken. Boom.